Het weer, vooral in het westen veel zon, in het noordoosten bewolking en een bui... het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen en overmorgen zomers warm en veel zon. Tot zover het NWS-journaal. ABB Verkeersinformatie, de A2, Den Bosch richting Amsterdam. Daar is toch een ongeluk de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN 4-7 Het is drie minuten over zes. Je luistert naar Radio 1 na het programma 4, 7 tot 7 uur. En ik ben net al even buiten geweest. Ik heb heel even een klein stukje over het mediapark gelopen. En het, ik, ik heb zo'n vermoeden, zo'n gevoel dat het wel eens een hele mooie dag kan gaan worden. Echt lekker weer, gewoon echt lekker naar buiten gaan. Maar het is ook binnen blijven weer, want Tour de France is begonnen gisteren. Gaan we gaan het er zo meteen over hebben met onze vrienden van het is Leon Guijer zit zo meteen klaar om zijn visie te geven op de afgelopen etappen. Dat was me nog eens zeg. Oh, meteen de eerste drie valpartijen. Meteen geest ik op achterstand en toen weer niet, maar wel komt het door op achterstand. Nou ja, we gaan het er straks over hebben, zo rond kwart voor zeven. Ook een nieuwe column van onze columnist Pieter Derks. Pieter Spreekt, eh, waar hij het over gaat hebben hoor je ook later. En Vera, die is van onze BNN University, die heeft een feest gehad tijdens... De donderende dinsdagavond. Weet je toch? Die uh, zware storm die over ons land heen ging. Vera dacht: weet je wat, ik ga onder een elektriciteitspasmaal staan. I'm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 en plaats misschien wel de zomerhit van dit jaar... op natuurlijk Sac Noël met Loka People. Na um, ja, tenminste, ik weet niet of je die plaat kent... maar dat is toch wel echt een enorme dikke knijter van een hit. Dit programma wordt, zoals je weet, gemaakt door uh, de feuten van BNN University. Zo noemen we ze dan. Angelique is daar één van... en die zit op dit moment in Duitsland. Goedemorgen, Angelique. Goedemorgen, ah, Hallo, wat doe jij daar nou weer in oh. Keulen? Ja, nou, uh, ik ben hier op het uh, Summer Jam Festival... En dat is uh, Europa's grootste reggae-dansal festival. <laughs> Oké, okay, ik, ik weet best veel van muziek, hè. vind ik zelf altijd. Ja. Maar uh, van, okay. van reggae en zo daar heb ik echt geen kaas gegeten. Wat, wat, wat is het festival? Vertel, wat is er te doen? Nou, er is uh, sowieso heel veel muziek. Het is echt de oude reggae, als in uh, de Pop stijl maar ook echt de nieuwe van nieuwe muziek, dus dat is een beetje de snellere, snellere reggae. En ook heel veel soul artiesten eigenlijk. Hmm. En verder zijn er echt heel veel eetkraampjes en cultuurkraampjes. En op dit moment is een idee een beetje raar aan het te spelen. <laughs> Wat is iedereen nu aan het doen, zei je? En, ja, er staat nu één dj, maar die is niet zo heel goed. En eh... Uh, ah, okay. Maar in Duitsland maakt dat eigenlijk niks uit, want iedereen doet hier gewoon gezellig mee, want zo'n goede sfeer is het daar uh. Ja, maar op een of andere manier klinkt, klinkt het Duitsland keulen, klinkt niet als een soort, als een echt reggae-land, reggae-stad. Nou, dus is het dus echt wel. Ja? Want hier zijn jaarlijks echt zo'n vijf grote dans van reggae festivals en dit is dan de grootste. Mm -hmm. Maar er zijn er zoveel. En ja, bij Duitsers denk ik ook niet direct aan reggae, maar dat is hier wel echt het geval. Ja. Als ik, uh, echt... als ik uh, uh, aan jou denk, dan denk ik wel altijd meteen aan ja. reggae. Maar wat, wat, wat heb jij met reggae? Waarom vind je dat zo'n gaaf muziekstel? Ja, het is gewoon heel erg mellow. Je kan, ja, je hoort het misschien op de achtergrond al een beetje. Ja, een beetje. Je kan er heel lekker op mee en De sfeer is gewoon heel goed bij reggaefeesten, vind ik altijd. Mensen zijn allemaal lief, allemaal aardig. Bijvoorbeeld, net uh, moesten we onze tent van de politie verplaatsen. Dus dat op hier pad. bokbad. Nou, iedereen komt gelijk te hulp En Ik zie dat niet zo snel op andere festivals. Okay. Daar hou ik hier van. En waarom moest je je tent verplaatsen van de politie? Ja, nou, zeggen dit jaar zijn ze extreem streng geworden. dus De politie loopt ook overal rond de uh, fietscontrole en uh, ja, er is ook best wel veel digital hier. Dus je mag niet meer in het pad staan, maar wij, ja, als, omdat dat wel een mooie... Sport. Tuurlijk, brutaal <laughs> als je bent. Ja, CNN <laughs> hè. Hé, <laughs> hey, Angelique, wat, wat... Welke, welke plaats moeten we draaien van uh, welke reggae plaats Is dat toch Bob Marley? Een behoorlijk wel zeg zijn. Ja, Bob Marley'tje dat doen? Dat vinden we leuk. Okay. Ja, Doe Bob Marley. Veel plezier nog hè? Ja, dankjewel. En maandag 9 uur weer stipt op de zaken. Ik uh, doe mijn best. <laughs> ja, ja, dacht ik al. Doei. Hoi. Tell ook uh, groen en geel te zijn daar op uh, Summer Jam in Keulen. En dat komt dan niet door het eten, maar gewoon door de muziek Bob Marley en Jammin. Uh, als je kijkt op bayerrader.nl, dat er is druk gedaan afgelopen, afgelopen week. Uh, nou, nu ziet het er goed uit, er is geen wolkje te zien. En op de Twitters gaat het nu over Sensation White. Dat was gisteren, maar misschien is dat nu nog steeds wel bezig. Inmiddels zijn mensen allemaal naar huis aan het gaan. En als je dan leeft op internet hoe het is geweest, nou dan... Hebben we wat gemist hoor, met z'n allen. En uh, verder wordt er ook druk gepraat over het huwelijk... tussen prins Albert en de doorluchtige Chalene. We gaan naar de week van Joris Kreugel. Die was bij de Voedselbank. Yes.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 Er staat een rijbuit, en al die mensen mogen één voor één er binnenkomen om hun tasje te vullen met allemaal levensmiddelen. Dat was een soort van. Maar ik zie, we hebben geen zware dingen. Nicolie, bij de voedselbanken ook. Ja, klopt. Je hebt het hard nodig? Ja. Ik heb nog twee kinderen thuis, twee pubers.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 En anders ben ik toch het zonnetje in huis. He? Fijne vakantie. gelijk. Het is allemaal luxe, vakantie, dat weet ik best wel. Maar het is toch schrijnend dat deze mensen er niet eens over na kunnen denken. En dat ik gewoon, zeg maar gewoon, weer op vakantie kan gaan. Het was de week van Joris Kreugel. Beans Fatback is een uh, leuke nieuwe Nederlandse band. ze nou, bestaan al een tijdje. Ze hebben een nieuwe plaat uit, Ready. En dat doen ze samen met Chris Berry. En die is wel nieuw.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 Pretending not to say ah. you from the corner of my eye. Why am I gonna disagree? Hele leuke nieuwe plaat van Beans en Fatback samen met Chris Barry. liedje heet Ready. Afgelopen dinsdag was het echt hommeles met het weer. Het ging echt helemaal los, heel vuchtig, ging kapot. En onze Vera van de Bean University dacht uh, wat een mooie avond voor een feestje. Vera, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, uh, afgelopen dinsdag was het, een, uh, was het een spannende dag voor mensen die niet zo van onweer houden. Het was namelijk heel warm geweest op de maandag. En toen kwam op dinsdag kwam, uh, die hele heftige, uh, warme dag. Een beetje benauwd was het ook. En daarna zou dan het onweer komen. Uh, en en dat ging, die hele dag ging, ging als volgt. Stuimers Met onweersbuien, regen en hagel. Oh, oh, oh, oh. Dan trekken zwaardere onweersbuien Nederland binnen. Lokal. Lokaal wateroverlast en hagelstenen. Van 2 tot misschien wel lokaal 4 centimeter. En ook nog eens zware tot zeer zware windstoten. Windstuien. Het rommelt een beetje. De eerste onweersbuien zijn al over Capelle heen getrokken. Noodweer. Zwaar onweer, hagel en windstoten. Wateroverlast.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 Al met al een situatie om ter degen rekening mee te houden. Dat betekent dat de treinen langzamer moeten rijden. Dat leidt uh, tot een langere reistijd en ook een langere rijtijd van de treinen. Dat betekent dus vertraging. vertraging. En ook precies tijdens de spits. Dus het begint allemaal zo'n beetje vanaf 3 uur, uur, uur. Nederland zet zich straf voor het aangekondigde noodweer. noodweer. noodweer.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 Meldingen van uh, onweersbuien, hagel en windstoten komen uit Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. En morgen is het dan heel ander weer. Vrij droog weer, wat zon, een hele Nou, ja, En dat was, uh, dat was de dinsdag en daarnaast s avonds kwam inderdaad dan wat onweer. En uh, toen dacht jij, Vera, jij dacht, weet je wat, het gaat zo hard onweren, laat ik een feestje een strandfeest. Een strandfeest <laughs> uh, organiseren. Buiten. Uh, onder een boom. Onder een boom. Onder een elektriciteitsmast. Ja. Aan het water. Nou, zoiets. <laughs> het ging eigenlijk iets anders. Want de week daarvoor, toen zeiden ze dus. Toen riepen ze van... Die dinsdag wordt het superlekker weer. 32 graden. Toen had niemand het nog over die maandag. Ja. En uh, het zag er allemaal heel goed uit. En uh, Dus wij hadden meteen een uh, event aangemaakt op Facebook. 100 man uitgenodigd. En uh, nou ja, toen de dag steeds dichterbij kwam. Toen kwam inderdaad de academie die zei van, een weeralarm. Maar ah. wij dachten dus van, nou ja, we willen eigenlijk wel doorgaan met het feest. Ja, maar het was, het was code oranje, heb je niet gehoord? Code ja, oranje? ja, het was best extreem inderdaad. Maar ja, ik had er, uh, nou ja, toen ik onderweg was, toen... Uh, ik kwam vanuit een andere plaats. En daar was toen ik net thuis was, ik uh, ging eerst naar huis. En er was een stroom uitgevallen. Dus ik belde al uh, <laughs> daar naartoe: van jongens, hoe is het daar? Oh ja, gewoon zon, heldere lucht, We hebben nog geen regen. gehad. Niks zo'n tandje. Die waren al vanaf vier uur s middags daar lekker biertjes aan het drinken oh, op het ja. strand. En die hadden gewoon nog heerlijk weer. Dus ik dacht, nou, Waar was het? het? Moet... Waar was het? Nou, het. het ja, het is wel een beetje een ding, want eigenlijk mocht ik het dan niet vertellen... omdat er weer nieuwe feestjes georganiseerd worden. Maar het is uh, uh, Hollands Diep. Dat is op de grens tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. Okay. En daar heb je dus een lange autoweg over het water. En eigenlijk een, onder een brug tussen een viaduct... zit een, een, aan de ene kant een best toeristische plek van strand. Yeah. Maar als je dan een stukje verder loopt over een weg... Dan kom je bij nog een ander strand. En als je daar door de bosjes gaat, dan kom je echt op de secret place. Oh, okay. zeg maar te zeggen. Dus je moest echt door bosjes heen wringen. Ja, door de brandnetels. De... En dan uh, zie je opeens fakkels ja. staan. En als je die volgt, dan. En kom hoe laat die... was je er? Um, ik was er rond een uur of tien. Om tien uur kwam ik daaraan. S'avonds? Ja. En uh, had het toen al geregend? Of was het nog steeds lekker weer? Nee, hadden gewoon nog lekker weer gehad. Ja, en uh, die zaten lekker bij een kampvuur uh, oh, wow. chillen. Nou, ja. Uiteindelijk gaat, gaat zoiets dan mis natuurlijk. Hè? Want ja als je <laughs> weet dat het onweer uh, voorspeld is... Dan, nou ja, en, en het wordt ook op deze manier voorspeld... dan, dan moet het er uiteindelijk ook wel komen. Uh, <laughs> hoe laat kwam het onweer ongeveer? Nou, ik moet zeggen dat ik de tijd niet precies weet. Want ik denk dat het rond een uur of twee was dat eerst... De, de politie was gekomen. En dat wij rond vier uur lagen we denk ik in onze tentjes... en toen, uh, toen ging het echt helemaal los. Toen was het opeens helemaal licht in de tent, zeg maar. En toen was het echt boven ons. En toen hadden we echt zoiets van, oh shit. En waarom was de politie gekomen? Uh, omdat we aan het wild kamperen waren. Oh, dat is een illegale niet. plek. nee Maar ze hadden jullie ontdekt? Nou ja, die, ik denk dat ze patrouille doen of zo. Omdat er oh ja. um, op een gegeven moment is het dus wel een soort plek... waar ook auto's kunnen staan, waar een strandje is... ja en op het moment dat zij voorbij reden, denk ik dat zij iets van het kampvuur gezien ja, niet hebben. Ja, dat zie je dus als het donker is, dan zie je natuurlijk ja, dus al een vuurtje of zo. Dus en je die hoort kwam, misschien uh... het lawaai. Ja, want we waren gewoon uitbundig. Uh... hoeveel mensen was je? Nou, uiteindelijk hebben we dus echt gewoon 50 man afgezegd. Wow, ze... Oh, afgezegd? Ja. Oh, oké. Okay. En uh, de anderen die hadden al eerder gezegd dat ze niet konden komen. Dus we zaten met, <laughs> met 10, 15 man. Oh, oké. Okay. Nou ja, ach, best wel toch? Ja, en ja. tentjes opgezet. Dus, uh... Maar je mocht toch blijven van de politie? Ja, ze waren heel vriendelijk. Nou, nee, dat is niet waar. We moesten ons idee laten zien. En er uh, werd ons heel veel uitgelegd. We moesten. De politieagent um, die deed ook nog een quiz met ons. Een quiz? Hoe lang duurt het voordat die bananenschil vergaat, want er lag nogal veel oh, afval. Het uh, was een beetje kinderachtig, yeah. maar uh, ja. Hoe lang duurde het voordat die bananenschil Nou, we hebben het uiteindelijk nog opgezocht, want er kwam toen <laughs> geen fatsoenlijk antwoord uit. En toen heeft iemand nog op, op de Facebookpagina gezet 1 tot 3 jaar. Oké, okay, 1 tot 3 oh, jaar, ja, dat valt best wel mee vind ik. Ja, maar er lag dus er lagen, uh, heel veel glaswerk en zo. dat hebben we de plekken op moeten ruimen. Dat nou, vind ik ook wel terecht, ja, moet ja. je meenemen, maar dat was je toch af een plan. Ja, want de volgende dag hebben we alles netjes achtergelaten. Ja. Het onweer was heftig, eh, maar wel overleefd. En toen ook nog eh, in het water gejumpt. Want je dacht, ik kan er ook nog wel bij. Ja, skinny dippen. Ik vind het een gek feest, Vera. Ja, het was heel tof. Ja, ik vind het een raar feest. Dankjewel, Vera. Dankjewel. En eh, tot later, Vera. Doei. Doei. Take a man of vacation We'll dream without a bed I'm a daydreamer Come see what I see I'm a believer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 a daydreamer, to see what I see. Dotan, die dit liedje heeft gemaakt, Daydreamer. En als je dus heel mooi kan fluiten... dan mag je dus misschien wel op het podium met Dotan gaan fluiten. Dus dan moet je dus heel mooi... En dan neem je dan op. En dat mail je dan naar, naar Dotan toe. music.com. En dan mag je dus misschien, als jij een van de beste bent... Uh, meedoen op het podium in het najaar met Dotan... met dit liedje. Dus, Rick... Take it away, jongen! Ja, ik kan niet fluiten. Ja, ja natuurlijk nee. wel. Ja, ik heb het wel. Je ja, zou ik het eens proberen. Ja, heel graag. Maar ik kan dus niet. Uh, ik ben ook toonder en zo. Ja, daar gaan we. Oh, dan gaat het echt missen. Ja, zie je? Nee. <laughs> ja, joh, ik kan niet fluiten. Dat kun je fluiten. En dan moet ik. Nee, okay, ja, ik, ik, kan, ik, ik zeg niet, toch dat ik het niet kan. Ik draai me om en dan kijk ik niet naar jou. Ja, dat, dat, dat maakt wel uit. Kom. Ja, het zit er uh, gewoon niet in. Maar ik, ik ben ook zo iemand, ik bij mijn lippen ook kapot en alles Iiii. zit ook okay, tegen. Als jij thuis wel kan uh, fluiten, dat. Makkelijk <truid> eigenlijk Dan uh, kun je meedoen aan, uh, aan de actie van, uh, van Dothan. Dan uh, moet je even gaan naar zijn website, dat is dotalmusic.com. Het is tijd voor Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. De komkommertijd is aanstaande. Je merkt dat aan de zwalen we die lager gaan vliegen, aan de maïs die al tot heuphoogte komt, aan de wind die naar het westen draait en vooral aan politici die met ideetjes komen. Deze week werden we elke morgen wakker met weer een ander onuitvoerbaar... maar media media-geniek pannetje. Radio 2 moet voor 35% Nederlandstalige muziek gaan draaien. Het KNMI moet worden opgeheven. De kleinkinderen van allochtonen moeten geregistreerd worden. En die allochtonen moeten dan ook nog het hele Wilhelmus uit hun hoofd leren. Misschien kunnen we voortaan gewoon als inburgeringseis stellen... dat men in foutloos Nederlands op Radio 2 een objectief weerbericht... op de melodie van het Wilhelmus moet kunnen zingen. Vangen we alle vliegen in één klap. Al die plannetjes zouden natuurlijk kostelijk zijn en een zeer amusante besteding van ons belastinggeld... ...waar het niet dat er intussen ook gewoon echte problemen zijn. Er wordt bezuinigd, er raken mensen hun baan kwijt of de zorg of hun pensioen... ...en dan hebben we het alleen nog maar over ons eigen land. Nou is dat sowieso een beetje de trend, om alleen nog over ons eigen land te praten. Die proefblonnetjes gaan nooit over ludieke manieren om Syriërs of Japanners te helpen. Nooit is een Kamerlid dat pleit voor maximaal 5% dictators in de wereld. Of dat alle Chinezen de mensenrechten uit hun hoofd zouden moeten leren. Of dat Hans Klok subsidie moet krijgen om de Griekse staatsschuld weg te toveren. Met dat soort plannetjes scoor je niet. De trend is dat buitenland vooral lekker buitenland moet blijven. Zelfs onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, noemde deze week de angst voor het buitenland begrijpelijk en terecht. Nou denk ik ook dat hij gelijk heeft. Het is ook begrijpelijk en terecht om bang voor het buitenland te zijn. We zijn zelf namelijk een ontzettend klein kutlandje. Een stipje op de wereldbol. Als het buitenland echt wil, hebben ze ons binnen één dag compleet van de kaart geveegd. En als we de hele zomer in dit tempo met die lachwekkende zelfingenomen ingenomen blijven komen... Zou het mij niks verbazen als er ook een paar buurlanden op een bepaald moment denken... nou is het wel leuk geweest met die Hollanders. Je kon er altijd goed zaken mee doen, maar nu beginnen ze wel heel hoog van de morele toren te blazen. Hop, de fik erin. Want we mogen dan zelf steeds fanatiekere ideeën hebben over wat er wel en niet op ons lapje grond mag gebeuren. Er zijn voor het buitenland genoeg andere opties die een stuk minder gedoe opleveren. De Belgen zouden graag nog een stukje Zeeland ontpolderen... De Duitsers hebben altijd een grote voorliefde voor onze stranden getoond. En als we Geert Wilders mogen geloven, staat de Arabische wereld te trappelen... om de rest van Nederland in een streng islamitisch kalifaat te veranderen. Plannetjes genoeg dus. Dus mochten er nog politici luisteren die de komende zomer hopen... een paar stemmen te winnen met een ludiek ideetje... dan kan ik één advies geven. Doe het gewoon niet. Er zit wel degelijk een grens aan hoe belachelijk we onszelf kunnen maken. Als er iets is dat dit land kan gebruiken... is het volgens mij gewoon een echte komkommertijd. Gewoon helemaal niks nadenken tot rust komen. Ik hoop dat het erin zit, want met al die ehek angst zou het mij niet verbazen als de kamer binnenkort ook nog eens instemt met haar verbod op de komkommertijd. Pieter spreekt. Chaos en sensatie zometeen hier in de studio, want de klusjesmannen komen langs. En we gaan het hebben over de Tour de France met uh, Leon van hetiskoers.nl. Het was een, een wilde eerste etappe met uh, twee valpartijen en een klein beetje achterstand voor Robert Gezing. Maar het viel allemaal wel mee, het was maar zes seconden. Uh, zometeen meer daarover, nu eerst Akte en de Munnik met Eva. Eva, Eva.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 Ik straks voor je staan gewoon steeds Eva, Eva. En de rest zien het dan. Niets moet en alles kan. Tot zo lang Eva. Op uh, maandagavond is altijd een van mijn, uh, van mijn lievelingsavonden om te werken bij, uh, bij BNM Today. Want dan, uh, dan doet, uh, uh, sinds een tijdje, doet Eva Jinek namelijk uh, het oog op morgen. En dan, dan is ze er al. En uh, als je bij BNN werkt, dan, uh, dan, dan komen al best veel, uh, veel mooie vrouwen over de vloer. Alleen Eva Jinek is toch wel echt een, uh, een soort klasse apart. Die komt dan langslopen en dan. Dat is wel grappig, want dan is iedereen aan het praten. En dan zijn er ook al soms wat gasten van BNN's D. Die zijn er dan en dan uh, gewoon, uh, weet ik veel, vrienden over de vloer en zo. Dus dan er zit er dan een mannetje of vijf, zes, zeven, acht. Zitten daar dan, dan zijn we aan het praten. En dan uh, is Eva Jinek, komt dan langs. Ze is bijvoorbeeld naar de wc geweest. En dan komt ze zo dat gangetje inlopen. En dan merk je gewoon aan alles dat, dat het een beetje stilvalt. En dan uh, vraag je dan af of dan mensen dan denken van... Ja, ik moet, mag, kan, ik moet nu oppassen wat ik zeg. Want ja, je weet nooit, straks, straks zit het in het oog op morgen. Mijn privéprobleem, dat kan zomaar. Of, uh, of dat het een soort van... Uh, ja, dat, ze, dat mensen stil zijn omdat Eva Yenik langs langskomt lopen. Ik weet niet wat het is. Het is altijd een soort... Het is een, een uh, gespannen, maar een mooi gespannen sfeertje <middels> Um, waarom vertel ik dit eigenlijk allemaal? Want dan krijg ik vast last mee straks. Uh, goed, uh, ja, vanavond gaat het los op Nederland. Drie ramen over een koeien en Sanderland. Ik ga zijn de klusjesmannen. En na een wilde online aanloop is de nieuwe reeks vanavond dan eindelijk te zien op tv. Sanderland, ik ga Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, en Ramon ook goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik ben net wakker. <laughs> oh, niet zo schreeuw hoor. <tie> Kopje koffie Lekker, ja? lekker. Ja. Ga, ik zo, ga ik zo even voor je halen. Oh, oh lekker. Ril lekker. Tia Maria, zonder ijs. Zonder ijs? Ja. Die programma heet 4 7, toch? Ja. Van wanneer tot wanneer is het? Van 3 tot 6. <laughs> ja. ja. En, uh, ja. Hey, uh, vanavond, kwart over negen, de klusjesman, eerste aflevering. Ja. Ja, dit is Radio energie. Dus je moet even uitleggen wat ja. het is. Niemand weet dat nog. Het is een exponent van wat Ramon en ik hebben gedaan... tijdens Sirius de eerste Quest, het glazen huis, dit jaar in Eindhoven. Toen lieten we ons inhuren door grote bedrijven. Dan klaarden wij een klusje in een halve dag. Eh, en dat werd dan uiteindelijk gemonteerd. Dat werd gefilmd en gemonteerd tot vijf minuten. Dat zat dan in het Series Quest-journaal. En ik kregen we uiteindelijk geld voor. Dus eigenlijk, de, de, de ondertitel was Rented DJ. Alleen, ja, het sloeg best wel in en veel mensen hadden het erover. Dus toen heeft het BNM behaagd om daar vanaf vanavond een heel programma om omheen ja, te maken. Maar dat lijkt me best wel, want het was toen ongeveer vijf minuten... denk ik, hè? iets langer misschien. En nu ineens twintig minuten, 25. 25. Best 25 wel minuten. veel lijkt me om dan... Uh... Ja, het uiteindelijk wel... valt het heel, heel erg mee, hè? Ja? Het, is, het is voor ons wat langer opnemen. We zijn er echt anderhalve dag, twee dagen mee bezig. Maar er zit nu een heel duidelijk verhaal in... want het is een vakantiebaans voor jongeren. En uh, ja, we gaan alle facetten bijvoorbeeld in de supermarkt af. Dus je krijgt verschillende opdrachten en die ga je af. En uiteindelijk... Ja, Ik heb, de, ik heb de toevallig één aflevering teruggezien... De supermarkt, ja, en dat en en lijkt naar een kwartiertje alsof je er aan het kijken bent. Het gaat heel het snel krijgen. voorbij weer. Ja. Ja. Ja. Maar het, is, het is niet zoals toen mensen 25 nee. minuten lang grap op grap op grap. Nee, er zitten echt wel wat meer rustpuntjes in, want anders word je als kijker ook volgens mij helemaal horendol. Ja, ja, het want, verhaal. ja. Het, Nou ja, het, het is, want dat, want dat is het. Het moet natuurlijk wel een beetje grappig zijn en zo, en dat is het vaak ook. En dat zie je ook aan de filmpjes, want er zijn allemaal filmpjes op internet al gezet om een soort van te naar de uitzending van vanavond. Maar, maar is het dan gescript of komt het allemaal. Zit je dan s'avonds de avond ervoor in je bed te bedenken wat ik allemaal ga zeggen? Of hoe doe je dat dan? Nee, dit is, dit is allemaal improviseren. Het <laughs> ja. ja. was maar zo dat we echt alles hadden voorbereid. Want dan ja. kwam het heel professioneel over. Ja. <laughs> nee, maar dat is Kijk, we weten ja. ook niet wat we gaan doen. We weten op de dag zelf waar we, waar we moeten zijn. Dus dat, wat, wat de, de sector is die we gaan testen. Zoals horeca of verzorging. Of, nou, dat's, en dan krijg je te plekken vaak vijf minuten van tevoren echt het klusje zelf te horen. Dus ja, er, er valt gewoon niet de scripten. Nee. En ten tweede, ja, het is, weet je, het is eigenlijk een soort van schoolreisje-idee. Op een gegeven moment word je melig en dan komen dan de grappen wel vanzelf. Ja. En sommigen zijn echt te flauw voor woorden. <laughs> ja, je moet je nagaan als je de hele dag gewerkt hebt... dat er tussen de varkens hebben gestaan van ja. s ochtends tot ochtend, s avonds laat. Je wordt er zo melig van. En op den duur dan vind uh, je elkaar echt heel erg grappig. Ja, ja. dat is wel uh, leuk, dat we zo, want er is enorm veel aandacht voor. Echt in alle gidsen, alle kranten. Ja. Iedereen uh, ja. wil een stukje klusjesmannen. Ja, zomertijd, hè? Zomertijd, <laughs> <laughs> Ik Haha, hem aan houden. <laughs> nee, ja, ja, het, er is, er, ja, het, ja het, het was... Uh, gelukkig en nog steeds gaat het om de drie dj's in het Glazen Huis... zo in die maand van december, maar we merkten wel dat... dat de respons op die filmpjes ook wel echt wel groot was. Ja. En ik, te vaak hebben we afgelopen half jaar gehoord van waar maakt BNN er niet een programma van. Ja, dus, dat dus... kwam, kwam heel vaak te sprake Ja, van, dus, dus uh, het, ja, er is altijd wel een soort van hypeje omheen al van tevoren. Dus ja, en nu hebben we heel veel gidsen en kranten gedacht, nou wat leuk, we gaan even polshoogte nemen. En hebben er gelukkig een stukje over gegeven. Ja, eerste klusje, dat is, uh, die zien we dan vanavond. Welk klusje is het geworden? Bij um, Help in het attractiepark. En we moeten er echt alle kutklusjes doen. Dus ja, uh, ja we zitten natuurlijk in zo'n park. Uh, waar, we, waar een bad is ook, een tikkiebad. bad. Dus -bad. we zijn er schoonmaken daar. We moeten de, uh, de glijbaan helemaal schoon schuren. Want ja, stel je voor dat je er doorheen glijdt. en dan zitten er zitten van die scherpe ja. stukken in. Kun je niet ja, ja. hebben? Heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, nou nou ja, af, maar inderdaad, inderdaad, dat kan gebeuren. Natuurlijk geschuurd worden. Ja. Ja. Elke, Elke dag opnieuw, ook. Ja. ja, joh. Ja. ja. Oh. Maar dat is het leuke ook. Je krijgt dus allemaal, allemaal van die, van die, van die uh, zichten is een pretpark ik dacht alleen maar leuk. Ja, ja. ja dus het is ook, je leert er ook wat van. Ja, ja nou, absoluut. Ja, want ik had dus verwacht dat, het, dat dat heel erg leuk was om te doen. Maar achteraf viel het het heel erg tegen. Ja. Het schuren. Nou, nou ja, versterkig in de pretpark. Wat? Okay. Ja. ja, wat was zo het? Te zwaar? Nou, het, ja. waar, waar je echt moe van wordt als je de anderhalf dag rondloopt, is... Er komen 60.000 bezoekers per dag. En die drinken wat, en die eten wat, en die drinken weer wat. En die willen allemaal aandacht, en allemaal weten de, en de hoe kinderen. laat. Tot lawaai de hele ja, tijd. Ja, heel veel ja. lawaai om je, heel veel impulsen. En daar kan je ook niet aan onttrekken. Dus dat, dat maakt het best wel zwaar. Ja. Ja. Um, ik heb uh, een fragmentje, dat vond ik zelf echt hilarisch. Um, uit de komende uitzending. En uh, daarin doe jij, Ramon, een aantal stemmetjes in, in, een, in, een, in een prullenbak. Oh, ja. Voor kleine kinderen. Eh. Uh, nou nee, luister even mee. Daar zitten er zitten dus, stel je voor, het is in een soort lokaal achtige setting met allemaal kinderen voor je neer. En weet je wie er ook in zit? De stem van Wanbijtond. de stem van wie? Wanbijtond. Wanbijtond. Nee, dat kan papa. De babbelbox vraagt zich af: heeft u ook zo'n hekel aan kindervissjes? Dit er zit een ruimte in! En weet je wie er ook in zit? Adolf Hitler! Hij Dit is echt Ik weet niet waarom. Maar. Ik, echt zo, ik heb zo'n gevoel dat je, dat je heel veel gezeik mee gaat krijgen van mensen. Dat ze dit echt gewoon. Zijn mensen die, die dit echt niet leuk gaan vinden? Nee. Nou, nee. ja, die moeten ook gewoon niet kijken. Nee, want het is niet meer en niet minder dan dit. Nee. Het is een hoop meligheid. <laughs> en dit was zo'n zo kinderfeestje. Daar ben je dan drie, vier uur zoet mee, inclusief voorbereiding. En ja. dan komen er twaalf van die best wel vervelende kinderen. En die willen eigenlijk alleen maar taart eten en klieren. Ja, ja, we had een, een, een heel entertainmentprogramma en dat, dat, dat ze hadden ze geen zin in. En Rama kon een paar stemmetjes nadoen. En <lacht> maar zij reageren nergens op. Nee, ja. maar ze kennen, ook al die ja, ze kennen natuurlijk man met hond niet. Nee, ja, Brilsmurf had ik nog wel verwacht. oh ja. Hey, ja, Maar Kelly. Brilsmurf ja. heeft een andere stem nu, denk ik ook. Oh, dat, dat is Dat, nu, dat is, Jij doet de oude ja. stem van Frans van, van Duschoten. Van ja, precies, ja. Ja. Ik kan ook goed de nieuwe stem van Brilsmurf. Dus? Hé, hey, uh, Groot Smurf, laat me eruit. <laughs> is... is er niet, hoor? <laughs> ja. Wat me wel echt, echt heel leuk lijkt is, uh, is dat als je dan een toch een tv-programma uh, moet gaan maken, eh, moet maar, mm -hmm. dan uh, lijkt me het wel leuk, Ramon. En jij ook, Sam? Dat jullie allebei iets kunnen doen wat dat echt gewoon, dat je gewoon jezelf kan zijn, heel erg. Ja. Dus je hebt, nauwelijks hoeft te acteren. Je hoeft niks geks te doen. Ja. ja, dat is ook het fijne. En zo is je want... leuk op de redactie met je kloot. En, uh... ja, ja, maar dat is het precies. Want, want we hebben op de redactie een bepaalde band, een chemie. En dat is eigenlijk op nu ook met de camera erbij. Ja. Dus ik was van tevoren bang, denk ik, oh jee, een tv-programma. Dan moet je natuurlijk over alles nadenken. Ja, maar precies. Dat is ja. helemaal niet waar. Je hoeft helemaal nergens over na te denken. Het gaat allemaal <laughs> een beetje vanzelf. moet nee, en, en ik ik zelf zijn. Heb... Heb... Paul en ik hebben best wel... Of een ramen <laughs> Best <laughs> wel. Uh, Lachamie. <lang> chemie <laughs> <laughs> <Lachend>. <laughs> Goed, vanavond een kwart over negen op Nederland. Drie dat is na van God los. Dan is uh, de eerste aflevering te zien van de klusjesmannen mannen. Dank jullie wel. Dankjewel, Luc. Dankjewel. Ook oh, ga ik weer slapen, warm ik z'n kop. meteen: alles over de Tour de France naar Ricci Collin. Als ik lang genoeg naar je luister, vind ik een manier. It's hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never thinking of myself. If I gave you time to change my Tim Harden was de eerste en daarna groot gemaakt door onder andere Rod Stewart in 1971 en toen nog een keer in de jaren 90. En uh, stiekem, ken ik een pas van Ricky Kohlen, Reason to believe. Ik vind het zo mooi gedaan, echt een mooi liedje. Uh, Leon, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, uh, ik ga hem in hoor, daar komt hij. Lekker hè? Mooi, ja. Leon je van het iskoers.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een etappe hè, gisteren. Ja, het was, was een spectaculair begin van de Tour. Ik had het uh, niet zo verwacht. Nee, ik ook niet. Ik dacht, nou, dat we het even uitzitten en, uh, en uh, op de bank en uh, wachten totdat het is afgelopen en dan wint Gilbert. Nou, dat laatste gebeurde. Ja. Maar voor de rest, uh, wat een valpartij, zeg. Nou, nou inderdaad. ja, inderdaad. Ja, ja. Het, het, het was ook echt een hele domme valpartij. Hè. Want ik weet niet of je hebt gezien hoe het gebeurde, ja. maar een toeschouwer die, die stond half naar de weg gekeerd en die werd geraakt door een renner. Ja. Ja, en toen gebeurde er gewoon een soort uh, domino-effect. Ongelooflijk. De naast de reden die vielen om. En, en het waren dan niet eens zo heel veel die op de grond lagen, maar iedereen moest stoppen. En ja, ja dan, dan is het te laat. Hè? Ja, ja, en dan zat, zit ik, ik zit dan echt meteen, ja dan zit ik echt met mijn neus haast in de tv, te <lacht> kijken naar dat peloton wat dan voorop rijdt, waar er nog een ja. mannetje of dertig in zat geloof ik. En dan zit ik gewoon te speuren naar dat ene Rabo-shirt van Gezing. <lacht> Deed jij dat ook? Ik heb precies hetzelfde gedaan. Wat <lacht> ja, ja, zit kom erbij? Even. Ik had echt even wat ademtekort, want ik dacht, hij ligt er vast bij. Ja. Zo'n uh, ja, zwartkijk zo, zo, heb ben ik dan ook alweer. Maar ik zag op een gegeven moment inderdaad aan de linkerkant de Rabo-shirt voorbij rijden En het was een hele lange renner. En nu scheef is niet een van langs de langste Rabo-renners. Dus ik had het ah, okay. vertrouwen dat hij er wel... Uh, uh, en ja. gelukkig was dat ook zo. Ja, want ik zat, ik zat te kijken naar de televisie en ik hoop dan dat, dat, dat, dat Maarten Ducro of zo dan zegt van oh ja, daar fietst hij. Maar dat deden <laughs> ze maar niet. Dus je bleef toch een beetje lang onzeker. Later bleek hij toch nog bij een valpartij betrokken te zijn geweest. Dat was ja, de tweede ja. was dat dan, hè? Ja, klopt. En, en, en daar vond ik wel helemaal mijn adem even kwijt. <laughs> en stond mijn hand stil. Want daar zag ik namelijk dat hij echt stil stond. Ja. Ik zag hem met zijn fiets in zijn hand bewegen. En denk, oh jeetje. Nou, nu is hij gevallen. Nu verliest hij gewoon tijd. Want Normaal gesproken is het zo dat in een, in een bergetappe, en deze etappe die eindigen toch echt bergop, dat als je dan tijd verliest in de laatste drie kilometers, ja, dan ben je gewoon die tijd kwijt. Ja. Maar in een vlakke etappe, als je dan in de laatste drie kilometers valt, dan krijg je dezelfde tijd als de groep waarin je zat toen je viel. Ja, omdat de, de, ja. de kans op valpartij is vrij groot in een, in een vlakke etappe met al die sprints exact, en nerveus. Ja, ja. Ja. Ja, wel die gekke sprinters tegen elkaar gaan opbieden en ze komen met een treintje naar voren rijden. Ja, dan wilde er wel iemand uh, wel eens vallen. Ja. Uh, maar in dit geval, nou, ik heb dus nog best wel lang in onzekerheid gezeten na de finish hoe het precies zat. Er waren gelukkig op Twitter allerlei mensen die het grote toolboek van de organisatie bij de hand hadden. En die ja. even opgezocht hebben hoe het zat. En godzijdank heeft geen tijd verloren op, uh, op de groep. Nee. Dus dat is heel mooi. Ja, zes seconden in totaal op de, de winnaar, Gilbert. Nou ja, ja, dat was niet zo erg, want die gaat, toch geen, uh, die gaat de toer toch niet winnen. Maar dat is nee. toch echt wel een klasse apart, hoor, die Gilbert. Ongelooflijk, hè? Ja, dat hè? is echt een ongelooflijk verhaal. Want volgens mij, elke keer als ik jou aan de telefoon heb de laatste uh, maanden... als het over het gaat, dan heeft hij weer gewonnen. Ja, het is echt... We hebben, het, we hebben ook alleen nog gesproken en dan wint hij weer een etappe. Maar hoe kan dat? dat hij, is hij zoveel beter dan de rest? Ja, op dit moment wel. Dat is de enige conclusie. Uh, hij was natuurlijk altijd al heel goed, maar hij is eigenlijk vorig jaar hij is in een fantastisch uh, seizoen uh, gereden. En in het, uh, in het najaar heeft hij nog, nog een keer alles gewonnen, zeg maar, wat hij wilde winnen. Uh, dus die man heeft ongelooflijk zelfvertrouwen. Uh. En je ziet dat... Ja, ben je er nog? Leon? Leon? Hm, dat is toch ook waar? Nou, we gaan even terugbellen. Nou, oh, dat is toch ook wat. Ik denk dat hij wilde... Ja, dan wordt hier gezegd... Ah, kijk, oh ja. Dan krijgen we dat weer eens, de batterij weer eens op. Potverdorie zeg. Ik denk dat maar even een plaatje gaan instatten. Want uh, anders zit ik er ook zo voor mijn snufferd uit te praten. Nee. Nou, gaan kijken of we Leon te pakken kunnen krijgen. Ondertussen even een liedje van uh, Emilia Torini. Prachtige dame. En ook een heel mooi liedje trouwens, dit. Snow.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 Snow van <laughs> Emiliana Torini. Leo, goeiemorgen weer. Goeiemorgen. <laughs> even in de steek gelaten door de techniek. Ach ja, dat kan, dat kan gebeuren. Dat kan <laughs> gebeuren. Uh, Shiba heeft dus gewonnen. Nou, die, die maakt uh, vandaag niet zo'n hele grote kans om een individueel te gaan winnen. Want er is een ploegentijdrit. W wat, wat houdt dat precies in? Is dat met z'n allen achter elkaar aanscheuren? Uh, ja, daar komt het wel zo'n beetje op neer. Uh, dus per ploeg uh, met z'n negen rijden ze een tijdrit. Uh, hij is maar 23 kilometer lang. En... Uh, de truc is eigenlijk om, om kop over kop te rijden. Dus dat wil zeggen, die eerste hardrijder die geeft flink gas en iedereen er achteraan. Ja. De volgende gaat op kop rijden en hij spuurt er weer achteraan. En dan op zo'n manier dat, uh, dat er niet te veel mensen afvallen. Mm -hmm. uh, want dan, uh, dan de tijd van de vijfde renner die telt. Ja, ja, oké. Okay. Dus uh, je, moet, je moet niet in je eentje overkomen uiteindelijk? Nee, nee, nee. absoluut uh, nee. niet. Dus je moet wel rekening houden met de kracht van je anderen. Hier ja. maakt Robert Geest zich wel een beetje zorgen over, over deze etappe, hè? Ja, nee, dat, dat is terecht, want hier kunnen best wel uh, verschillen ontstaan. Uh, maar zoals ik al zei, hij heeft, hij heeft maar 23 kilometer. Dus het is ook niet zo dat er, uh, dat er minuten uh, verschil zullen gaan ontstaan. Nee. Maar hier worden wel verschillen in het klassement gemaakt. Dus de kans dat Silber vandaag het veel houdt. Ja, we moeten nog zien wat er gebeurt, maar het zou best wel een nieuwe worden. Oké, okay. nou, en wat ook wel, uh, tenminste voor, uh, voor ons als geestingliefhebbers, wel goed is, is dat uh, Contador meteen echt heel veel tijd heeft verloren. Die IC heeft namelijk echt bijna anderhalve minuut eraf, hè? Dat is eigenlijk wel uh, het nieuws van, uh, van gisteren. Um, nou ja, die man uh, die, die wordt onkloppbaar geacht uh, in, in grote rondes. Um, maar uh, ja, dit is toch wel een tikje hoor. Want uh, In, in bergetappes maken de, deze mannen ook wel verschil, maar 1 minuut 20 wat hij nu kwijt is, uh, dat, dat is een behoorlijk verschil hoor. Ja, ja, ja. Dus, uh, want hij, wil, hij, hij, hij, hij won de Tour op 35 seconden geloof ik, hè, vorige keer. Ja, dus, ja precies, ja. Ja. Ja, dus het is niet uh, gezegd dat... Uh, het, het kan wel eens beslissend zijn. En er is een soort Johan Cruyffiaans gezegde hierover. En dat is eh, dat je de tour in de eerste week niet kunt winnen. Maar mm. je kunt hem maar wel verliezen. Ja, nou, misschien is dat wel gebeurd met Contador uh, dan. We gaan het uh, weer afwachten vandaag. En uh, wie weet dat we elkaar volgende week weer spreken, Leon. Oké okay, dan, Luc. Dankjewel hè. Fijne ochtend ja, nog. Tot ziens. Hoi. Ja. Volg jij de toer een beetje, hè? Ja. Ik had gisteren willen kijken, want toen zat ik in de auto. Oh. Dus ik heb het met Radio Tour de Frans ja, gedaan. Ja, is lekker, is ja, dat? Ja. Ja, dat is heerlijk. Zometeen, in Dit is de Zondag, wat ga je doen? Ja, ik heb een hele mooie gast. Ik heb Helene Terwijn uh, over de vloer. En Helene Terwijn is de oprichter van een weekendschool. Oh. En daarin krijgen uh, kinderen uit achterstandswijken les van topadvocaten, toponderzoekers... Ze te laten zien wat ze kunnen worden later in het leven. Zometeen in dit is de zondag tot zover 4-7. Veel plezier met dit is de zondag en ook daarna met Radio Tour de France. Tot volgende week. B -N -M. De een haat hem en noemt hem vliegende rat. De ander geeft hem dagelijks kruimels op de dam. Vroege Vogels liet speciaal voor de stadsduif een nieuw lied schrijven. Je strompelt door de stad op zoek naar brood. En drinkt wat regenwater uit een goot. voer aan. En we gaan op stap met een blinde geleidehond. En ze stopt mooi voor de stoepje. Gesselvoer aan links. Plus. Groene metropool. Vroege kuikens. En gastvrij voor de bij.